Het weer dan nog, volop zon dus. En zomerswarm, het is ongeveer 28 graden. In het zuidoosten plaatselijk 30 graden. Morgen een paar graden erbij. En begin volgende week blijft het zonnig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 45 kilometer file in Noord-Holland. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden bij Amsterdam. Zo staat het vast op de A8 en de A10... Maar ook op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Daar heb je een half uur vertraging tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht. Op de N513 Limmen richting Castricum aan Zee heb je een kwartier oponthoud voor Castricum aan Zee. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de N515 van Zaandijk naar Koog aan de Zaan. Voor Zaandijk staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik zeg Plons, een hele middag. Het is even na twee uur welkom bij Zandvoort op zaterdag op CFM. We zijn er weer in Studio Tolweg 10A en het is prachtig weer. Over Plons gesproken, zeewatertemperatuur op dit moment een graadje of 21. En buiten is het 25 graden. Goedemiddag Albert Jan. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Welkom bij drie uur Zandvoort op zaterdag live vanaf het Tolweg 10A. Lekker koel cool briesje hier in de studio. Hier wel, ja. Hier, perfect. Ja, buiten lekker warm. Druk op het strand en in het centrum van Zandvoort natuurlijk. Een, een prachtig weekend voor de boeg. Maar daarover later tijdens het weerbericht rond de klok van half drie veel meer. En het blijft voorlopig prachtig weer. Dat kan ik u alvast verklappen. Uh, terwijl er de rommelmarkt op Soentje, en dan heb ik het over Oud-Noord... om um twee uur is afgelopen, barst het daar vanmiddag ook nog van de activiteiten... En in twee uur gaan we schakelen met ons verslaggever Roy van Buringen... die daar voor ons aanwezig is. Want er is middag een skelterrace en die wordt gestart door... Jan Lammers. Jan Lammers. Nou, wat wil je nog meer? Dat is nog volop activiteiten in uh, Oud-Noord. En natuurlijk op, op het circuit dit weekend... ...Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. Dus liefhebbers van Italiaanse auto's, Ferrari's, noemt u ze maar op. U bent van harte welkom op het circuit Zandvoort dit weekend. En ja, het zijn met name de oude auto's, of niet? Nee, nee, een, ook nieuwe Ferrari's, noem maar op. Ik heb even die programma voor me liggen. De rijder van alles even kijken, wat rijdt er allemaal. Uh, Alfa Romeo, uh, Gruppo Bambino, Demo Monoposto's... En noem maar op. is echt te veel om op te noemen. En uh, twee beide dagen beginnen is, uh, ze om negen uur. En het programma loopt door tot zes uur. Dus volop Italiaans spektakel op het circuit Zandvoort. Maar goed, daarover meer. En natuurlijk nog veel meer uh, tijdens de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Weerbericht had ik al gezegd. Dieren van de Week. We hadden vorige week Salvador. Ja? De, de, die heeft hem thuis gevonden. En wat, daarvoor hadden we ook één. En die heeft ook al een thuis gevonden. Dus dat, dat gaat hartstikke goed. Wordt weer een hond? Wordt word, word weer een hond. Want de, de, de, het, laten we zeggen, het verloop onder de kat is vrij groot. Ze zijn net binnen en dan zijn ze alweer weg. Maar uh, de, deze week uh, net een uh, vers binnengekomen hond. Uh, niet zo'n grote, maar het is een Pikineesje. En hij luistert naar de naam Kino. Het dier van de week rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week op veler verzoek, moet ik zeggen. Uh, uh, het gedicht met het uh, geweldige titel... Een tranen trekken van het eerste uur. Jij liet mij vallen. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Ondanks het feit dat er momenteel niet gereest wordt in de Formule 1. Maar eind van de week, uh, komende week staat het, staat het weer te beginnen. En wel op de circuit van spa Francorchamps in België. Meer nieuws daarover tijdens Pit Report om kwart over vier. We kijken ook, ook nog het laatste uur nog even naar het EK Hockey, wat uh, momenteel gespeeld wordt in België. En uh, verder natuurlijk veel Zandvoorts nieuws. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albertjan en geniet van het mooie weer hè, hier in Zandvoort. Het hele weekend is het prachtig. In begin volgende week ook nog. We kunnen ervan genieten. En via Meteo Zandvoort kan je het weer uiteraard blijven volgen. We hebben heel veel uh, zonnige muziek uh, vanmiddag op deze zaterdag... waaronder deze van Casey en de Sunshine Band... Heerlijk buiten genieten van het uh, zonnige weer van vandaag. En dan deze muziek op de radio. Casey en de Sunshine Band. En come to my island. Zet radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Shalemar. Second time around. Ja, hij is inmiddels ten einde de voetbalwedstrijd van vandaag. Een oefend potje tegen Ajax 1. Ajax zaterdag 1. SV Zandvoort heeft daar zojuist tegen gespeeld. Een mooie wedstrijd is het geweest, maar helaas wel verloren met 0-4. Als we er wat van geleerd hebben. Ja, zo is het. Daar gaat het om. Mooie pot tegen Ajax. Ja, leuk toch? Ja. Goed. Het nieuws. In het kort. Uh, allereerst even een mededeling van onze weerman Lex van der Hoorn. Want uh, dit weekend, zoals uh, we allemaal hadden gehoopt... krijgen we een prachtig weer... en zullen veel mensen ons gezellige zandvoort bezoeken. Vandaag is het namelijk volop zonnig met een zwakke oostenwind... En een maximumtemperatuur van circa 27 graden. Tot midden volgende week, zomerswarm met veel zon. Al dus onze weerman Lex van der Hoorn van Meteo Zandvoort. En daarom zet de NS vandaag en morgen ook tussen 7 uur s avonds en 10 uur s avonds. Vier treinen uh, uh, in, in totaal, dus twee extra per uur in tussen Haarlem en Zandvoort. En wat dat betekent voor als u dus vandaag met de trein naar Zandvoort komt... ook vanavond na 7 uur rijden er meer treinen dan normaal. Dus dat is uh, voor de snelle afvoer uh, ook van belang. In ieder geval extra treinen vanavond en morgenavond van 7 tot 10 uur. Terug naar Zandvoorts nieuws in het kort. Een fietser is woensdagavond gewond geraakt nadat hij tegen een auto was gebotst. De auto stond te wachten om in te parkeren... toen de fietser met een vaartje door de grote krocht reed... Hij wilde nog met zijn fiets remmen, maar kwam niet op tijd tot stilstand... en botste tegen de auto aan en raakte licht gewond. Toegesnelde medewerkers hebben de man behandeld aan zijn verwondingen... en nadat uh, zij waren weggereden, kwam het slachtoffer erachter... dat zijn tas nog in de ziekenwagen lag. Met hulp van nog de aanwezige agenten in de ziekenwagen, uh, is de ziekenwagen omgekeerd... en kon de man met tas zijn weg vervolgen. In Noord-Holland wonen de meeste bovenmatige drinkers van Nederland...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 En bij vrouwen is dit bij vier glazen of meer. Op het station van Haarlem heeft de vrijdagavond een korte tijd een brand gewoed. De politie heeft een man aangehouden nadat, hij, nadat een getuige achter de vermoedelijke brandstichter aan is gerend. De, de brand brak gisteren rond half zeven s avonds uit in de wachtruimte. Een oplettende reiziger merkte de brand op en bluste deze met een brandblusser. De brand uitgekregen voor de brandweer kwam, laat een andere reiziger op Twitter weten. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Het incident had geen gevolgen voor het treinverkeer. Afgelopen maandag was het ook al raak op station van Haarlem. Toen werden er twee keer brand gesticht in een sprinter. Of er een verband is tussen deze brand en die van afgelopen maandag is nog lastig te zeggen... laat de politiewoordvoerder weten. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het officieel. Vanaf 2020 gaan er in de zomer meer treinen rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Het gaat om zes treinen per uur in plaats van vier. Dat meldde ProRail afgelopen week. De nieuwe dienstregeling wordt in het spoorboekje van 2020 niet meer per minuut, maar per 10 seconden ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat het verkeer op het spoor nauwkeuriger kan worden ingepast. En we weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor creëren. Al dus spoorbeheerder ProRail. De gemeente Zandvoort is een onderzoek begonnen naar het afbrokkelen van beton in de parkeergarage van het Louis-Davids-Carré. Afgelopen zondag kwamen daar brokken beton naar beneden de politie en brandweer onderzochten de melding. Een medewerker van de omgevingsdienst Eimond trok uiteindelijk de conclusie dat er geen acuut gevaar is. De garage blijft toegankelijk voor het publiek. De gemeente gaat er nu vanuit dat er voldoende draagvlak is in de garage. Maar het incident roept ook vragen op die Zandvoort beantwoord wil zien. De constructeur van de garage en de aannemer moeten deze vragen beantwoorden. Het probleem is dat de gemeente op zoek moet naar de aannemer omdat deze failliet is. Daarom moet Zandvoort nu eerst naar de rechtsopvolger. Zandvoort wil weten hoe het kan dat beton afbrokkelt in een betrekkelijk jonge garage van ongeveer vijf jaar oud. Ook wil de gemeente weten hoe de partijen denken het probleem op te lossen. Tot zover. En het vogeltje is gevlogen, zullen we zeggen. Juist. Zo is het. Nou, het uh, nieuws is uh, uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu aan de Play Store, App Store. En de Windows Store is hier gratis verkrijgbaar. Zonnige muziek van Alfaro Soler. LAS PAREDES DE NUESTRO no eran suficientes PARA AGUANTAR Llevábamos ALGO más, PICABA LA curiosidad. LAS PAREDES Jij eron ja. Ik kan niet anders heel op deze zonnige zaterdagmiddag of de maandagmiddag voor de herhaling. Alvaro, Celia, lekkere zorgmuziek muziek en La B Liberta, zo heet deze plaats. Zo dadelijk het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. En volgens mij hoef je helemaal niet naar Ibiza toe hoor. Nee, je kan gewoon hier blijven voor het uh, mooie zonnige weer. Daarover straks wel meer met Albert-Jan eerst inderdaad de single van de Benga Boys. Speciaal gedraaid voor Martin Iijsne. Nee. Terug uit Ibiza. Ja, yeah, we going it, to Ibiza. Ik heb het nog niet gezien, want hij schijnt nogal gekleurd. Zijn, ja, hij maar. is behoorlijk gekleurd. Zie je de man, hey, man, zullen we maar zeggen. Het weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zal u niet zijn ontgaan. De zomer weet van geen wijken. En schakelt dit weekend nog een tandje bij. Was het de afgelopen dagen al prima zomerweer met aangename temperaturen. Vanaf vandaag wordt het weer zweten tot en met woensdag. Temperaturen van 28 à 30 graden in de regio. En vanaf donderdag is het weer aangenaam zomerweer met 24 à 25 graden. Wel neemt volgende week de kans op een bui toe. De zon schijnt op deze zaterdag uitbundig. Er zijn zelfs geen sluierwolken zichtbaar en het blijft dan ook vanzelfsprekend droog. De temperatuur zoals gezegd stijgt naar gemiddeld 29 graden. Vanavond en vannacht is het helder en droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Ook morgen is het zonovergoten, maar dan zijn, weer, zijn wel weer wolkensluiers zichtbaar. De temperatuur stijgt wederom naar een graad of 29 en er staat weinig wind. Aan zee kan de wind van zee waaien en zorgen voor enige verkoeling. Na het weekend blijft het zomers tot en met woensdag. Temperaturen van zoals gezegd 28 à 30 graden van donderdag af. Tot en met zon zaterdag is het weer wat aangenamer met een graad A24, A25. De zon schijnt flink, maar omdat de lucht wat vochtiger wordt voelt het drukkend warm en klam aan. De vochtige lucht zorgt ook voor stapelwolken en die kunnen uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. Vanaf volgende week zondag 1 september lijkt het verder af te koelen naar 20 a 21 graden. Maar dat zijn hele, nog steeds hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Aldus Rico Schreuder. Dat zijn goede berichten, Albert Jan. Heerlijk. Heerlijk. Het weer is te lezen op ricoweer.nl. Kijk even op Twitter via het Meteopagina. Of via www.meteopagina.nl. Dat was het weer. En uiteraard hoor je het weer, weer bij CFM. En dat doen we elke zaterdagmiddag zo rond en nabij half drie. Verder heel veel muziek en informatie. voort op zaterdag, daar luister je naar. Met nu uit de jaren tachtig, Womack en Womack. Kortje van het twee. Hebben we hebben afscheid uh, moeten nemen van onze eigen Doris D. Nee, Dionne Staks van het uh, NOS-nieuws, uh, uh, Albert Jan. Nee, die, na, die na, deze brug had ik niet aan. <laughs> na twaalf jaar is ze ermee gestopt bij de NOS. Maar we zien de terug en waarschijnlijk ook bij het Songfestival, Want daar uh, blijkt het dan weer een beetje om te gaan bij uh, Afrotros. Willem van der Sloot, Ja. Uh, onze collega's van NH Nieuws hadden afgelopen week een interview met Willem van der Sloot. U weet wel, onze hertenfluisteraar. Maar hij stopt ermee. Hertenfluisteraar Willem van der Sloot stopt ermee. Na drie doodsbedreigingen, 33 herten die in zijn schoot overleden. En vijf jaar vechten voor de herten is Willem op. Al dat leed, ik trek het niet meer. De dood van het hert met het scheve gewei vorige week hakte er flink in bij Willem. Maar eerder al had hij de conclusie getrokken... dat het hertenredden afgelopen moest zijn. Hij trekt het emotioneel en lichamelijk niet meer. Nou weet je, ik ben nu vijf jaar bezig geweest. Ik, heb drie keer bedreigd, ik ben drie keer bedreigd met het dood. Dat ze mijn huis in brand steken of mijn, over, of mijn kop gaat, eraf gaat. Ik heb ook een gezinnetje met een zoon van elf jaar. Ik heb veel bereikt in de loop der jaren. Een schuifhek op de Brederodestraat en andere hekken... als dit hek langs het spoor... Waarschuwingsborden zijn er gekomen. Het hek in Zuidwerk werkt nu. Er komen nog maar heel weinig herten de duinen uit. Hooguit tien. Dat zijn er geen tachtig meer. Ik heb 33 dieren zien sterven in mijn armen. Die waren aangevallen door honden en zo. Ik voelde me op dat moment een dierenpriester. Het doet ontzettend pijn. Ik kan, dat, dit kan ik alleen, allemaal niet meer. Ik ben vijf jaar lang 14 tot 16 uur per dag bezig geweest. Ondertussen kennen ze me door en door in heel Nederland. Ze kennen me in Den Haag. Ik heb nu gezegd, Willem, het is goed zo. Ik wil me meer bezighouden met mijn gezin en me meer inzetten voor animal rights. Nee, ik doe het echt niet meer. Als het straks weer oktober is, dan is het bronstijd begonnen. Dan staan de herten waarschijnlijk weer op de brug op de Zandvoortselaan En dan kunnen ze er weer niet door. Net als vorig jaar, vier weken lang. Ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet naar hun eigen hindus. Dat is dierenleed ten voeten uit en dat breng ik dan vier weken lang in beeld. Dat is verschrikkelijk en dat wil ik nooit meer meemaken. Het volledige interview wat onze collega's van NH Nieuws hadden met Willem van der Sloot... kunt u terugvinden op de website van NH. En dan... Maar goed, het is wel wat, Willem van der Sloot. Ja, inderdaad, we zullen hem gaan missen. We gaan hem echt missen. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat hij nu zijn gezin laat... Reveleren boven niet de, de, de welzijn van de herten, want hij blijft wel actief bij Animal Rights. En 5 oktober komt er nog een speciale damhertendag hier in Zandvoort. En daarna is het voor Willem uh, over en uit. En als je nou als je wat ziet met een hertenprobleem of zo, dan uh, blijft Willem wel paraat hoor. Nou, Dat denk ik wel, dat denk ik wel. We gaan een lekkere plaat voor je draaien bij Salford op Zaterdag. Hier is Dominique Fink and Three Nights. Oh.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 Dat was Dominique Vic en Three Nights. En dit is hem dan, hè? de zomerrit van uh, dit jaar 2019, Albert uh, Jan. Kijk Meen je me niet. boos aan? Nee, oké, oké. Sean Mendes en uh, Camilla Cabello. Hier is uh, Siorita. Echt zo'n uitzending worden, overdag. Ja ja. ja, ja, ja, ja. De boshandschoenen gereed. Maar het komt helemaal goed hoor, Joe Mendes en Senorita tezamen met Camilla Cabello. Ja, we gaan het nog even hebben over die uh, mooie opruimactie van James. Ja, klopt. Want uh, we hebben hem ook gevolgd. Uh, en ook andere programma's van ZFM hebben uh, James tijdens die elf steden-tocht, uh, schoonmaaktocht, uh, gevolgd. En triomfantelijk, uh, triomfantelijk marcheerde James uh, afgelopen zondag het Vondelpark in Amsterdam binnen. Elf dagen lang liep de 13-jarige Haarlemmer met zijn zelfgemaakte houten afvalwagentje langs elf dorpen en steden. Overal maakte hij straten schoon door afval af, op te rapen. Het was een waanzinnig avontuur. Ik heb veel zin in de afsluiting. Elf dagen is best lang, al dus James voor zijn laatste etappe. Elke keer als James door Haarlem fietst valt hem op dat er veel rotzooi op straat ligt. Daar wil hij... Daar wil hij al langere tijd wat aan doen... zodat ik, zo, zodat ik maar ook anderen door een schone wereld kunnen fietsen... al dus zijn motivatie. Hij maakte er een missie van en bouwde de afvalkar met zijn oom. Dagelijks waren er vrijwilligers die James hielpen. Sponsors gaven geld voor elke dag dat James een nieuwe gemeente schoner maakte. De opbrengst van zo'n 3000 euro... geld dat de sponsoren bijeen hebben gebracht... gaat naar Ocean Cleanup van eh, een andere tiener, Bojan Slat... James is zeer gecharmeerd van het opruimplan van het Slat... tegen een plastic soep in zee. Later kan ik misschien ook een soort Bojan Slat worden. James is ook geïnspireerd door Maarten van der Weijden... die de Elfstedentocht zwom om geld op te halen voor de bestrijding van kanker. James uh, ruimt op, kreeg aandacht van veel media... en was ook uiteraard ook op het jeugdjournaal te zien. Elke dag sliep James in een ander stadje. Zijn moeder had voor de nacht in Amsterdam een mooie hotelkamer geboekt. Ook wel lekker hoor. Slapen met een schoon bedden goed, want we stinken wel allemaal een beetje van het afval. Als al dus James onderweg. Maar geweldige actie van James. Zo is dat zeker voor herhaling vatbaar. De actie van James, inderdaad, een hele hoop afval weer uit de wereld geholpen. En zo zien we dat graag natuurlijk. Nog 11 minuten in uur 1 van zomer tot zaterdag. En de maandagmiddag voor als je naar de herhaling luistert. En ook maandag is het prachtig weer, hè? Graadje of 30. Dus... Daar hoort zulke muziek bij van Riera en Vamos a la Playa. Vamos a la playa.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 En als je zo dadelijk een uh, boxwedstrijd uh, wilt zien, moet je gewoon even gaan naar www.zetfm-live.nl. Www -live the livenl uh, The Soul Sister and the way to your hearts. Nog even een kort berichtje. Ja, ik uh, zei het, zei het al, al bij het begin van uh, het programma om twee uur: dat er uh, deze ochtend uh, tot twee uur een rommelmarkt uh, is in Oud-Noord, en rommelmarkt Soentje. En die is om twee uur afgelopen, maar het feest gaat gewoon nog door. Want vanaf drie uur tot vijf uur organiseert de buurtvereniging Soentje Oud-Noord... aansluitend aan de Rommelmarkt en het buitenlands culinair evenement. Een superleuk evenement waar iedereen tussen de vijf en twaalf jaar aan mag deelnemen. De eerste Zandvoortse Skelterrace. En die komt in de plaats van de gebruikelijke kinderspeeldag. En in de tweede uur rond de klok van tien over drie gaan wij live schakelen met onze collega Roy van Buringen... want die is daarbij aanwezig... en die zal ons informeren over de stand van zaken... in de voorbereiding van de skelterrace... die afgevlacht... of uh, laten we zeggen gevlacht zal worden... Uh, afgevlacht zal worden... Door niemand minder dan Jan Lammers. Maar daarover in de tweede uur rond de klok van tien over drie meer. Dus ga kijken in uh, Oud-Noord uh, bij inderdaad uh, de geen Stedstraat, en uh, die uh, buurt in zwaai, ieder geval. Zwaai, Buurtvereniging Soentje uh, fiet vandaag daar uh, grote feest. En straks uh, gaan we overschakelen naar uh, Roy van Buren die daar aanwezig is. Maar eerst nog even een plaatje voor het nieuws en weer van uh, drie uur. We gaan lachen met Duff en Kodo. So zo so grässlich zo Ich bin ik ben der Hass. Hassen, ganz hässlich hassen, ik kan het niet laten, ik ben der Hass.